4 uur. Het NOS-journaal. Eva de Jong. In Japan is voor een derde kerncentrale de noodtoestand afgekondigd. Er waren al grote problemen in twee centrales bij Fukushima. In een daarvan was gisteren een ontploffing in een reactorgebouw. En daarna ontstonden er in twee andere reactoren van die centrale ook problemen. De noodkoeling viel uit. En datzelfde gebeurde vanmiddag bij een reactor in Onagawa. Volgens de eigenaar van de centrale is het stralingsniveau gestegen tot boven het Japanse wettelijk maximum. De problemen in de kerncentrales zijn een gevolg van de verwoestende aardbeving en tsunami die Japan gisteren troffen. Van de 50 Nederlanders van wie zeker is dat ze in het rampgebied in Japan zitten hebben zich er inmiddels 48 gemeld. Ze zijn allemaal ongedeerd en maken het goed van twee Nederlanders op de lijst is nog steeds niets vernomen. Buitenlandse zaken ontraadt Nederlanders om naar het getroffen gebied te reizen. Frankrijk roept zelfs op om helemaal niet naar Japan te gaan. Volgens de Japanse meteorologische dienst is de kans op nieuwe aardbevingen groot en ook nieuwe tsunami's worden niet uitgesloten zegt de dienst. Aftershocks with an intensity of 7 and more could cause major tsunami.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 Het weer, zwaar bewolkt en af en toe lichte regen. Het is 10 graden op de wadden tot 14 in Limburg. Ook vanavond en vannacht bewolkt met af en toe regen. Morgen in de loop van de dag in het zuiden opklaringen. Middagtemperatuur dan gemiddeld 13 graden. Dan heb je ze weer. Criminele bonusgraaien. Die zonder permanent cameratoezicht. De veelpleger gaat hangen. Terwijl wagenetjes met 130 km per uur... tot op tuigdoren mogen scheuren. Uitzetten die illegaal.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 Bijzonder goedemiddag, bijna vijf minuten over vier. Het rondje langs de velden beginnen wij in Tilburg. Willem 2 Ajax, Ragnar Tijd begint wel te dringen hoor voor Ajax. Nog een minuut of twaalf en half bij die 1-1 stand. Alleen heeft de ploeg wel misschien het setje gekregen dat het nodig heeft. Want rood, direct rood voor invaller Halilovic. Aan de kant van de Tilburgers een tackle. En dan komt hij inderdaad met een been wat hoger het duel in. Onder de voet van Vertongen. Dat is waar hij terecht komt met dat been. Vermoedelijk trekken veel scheidsrechters dus daar toch de gele kaart. Nu werd het direct rood. En staat Willem II met zijn tienen tegen Ajax nog wel altijd op 1-1. Twente tegen VVV, Henk Kok. Dezelfde stand 1-1, maar het zal me niet verbazen als Twente nog een doelpunt maakt. Maar dat gebeurt vaak in dit soort wedstrijden. Twente was er juist heel dichtbij. Theo Janssen ontdeed zich van Leemans. En een streemend schot, een snoeihard schot. Het draaide nog ietsje naar buiten. Beeswa kon dan niet bij de bal kwam tegen de binnenkant van de paal. En je dacht, dan gaat hij gewoon de goal in. Maar net voorbij die andere paal ging de bal langs. En zo staat hij nog steeds 1 tegen 1. Oostkomm, VVV, ook een keer dicht bij een tweede doelpunt. Was nu dan, nu dan, in de 6e meter. Goed, Franskop. Nee, nee, nee. Gebaard, Pieter Meijer. Heel het stadion fluit natuurlijk. Van het FC Twente-publiek heeft wel een wisselwerking met het elftal wat hier op het veld staat. Het steunt zijn elf. Nu dan, nu dan. Nee, nee. Weer de Jong. Net naast, net naast. Dit zijn de momenten in de wedstrijd. 1-1. Nog steeds in de Fijn hoort nak gebeurde er bij elk zoveel, Andy? Ja, heerlijk spannende wedstrijd tussen Feyenoord en Agbreda. 1-1 de stand, Feyenoord veel veel sterker. Heel dicht bij doelpunten, zojuist Ron Vlaar die net naschoot. Maar het staat nog altijd 1-1, maar het is echt extreem spannend. Sebastian Timmerman, Nederland moest een tijd zetten en toen... Toen kwam Amerika met Shawnee Davis, met Marcicano en met Jonathan Cook. En die gingen eronder door ruim anderhalve seconde. En Dat betekent dat Nederland nu al weet dat ze voor het eerst sinds dit onderdeel wordt verreden. Geen wereldkampioen gaat worden. Nederland staat nu tweede achter Amerika. Laatste rit is bezig tussen Rusland en Canada. Hockey dan, Amsterdam, Rotterdam, Geert de groot. Stormde Amsterdam, stormde. De hele tweede helft in de richting van het doel van Rotterdam stond met 1-3 achter. Is nu 2-3 geworden, nog 3,5 minuut te spelen. Geert-Jan Dirks een variant van de strafcorner. De zevende straf, dat zeg ik, de vijfde strafcorner voor Amsterdam werd benut door Geert-Jan Dirks. Zodat we hier een laatste 3,5 minuut gaan beleven die uiter, uitermate spannend zijn. Want Rotterdam laat heel weinig meer zien. Tireno Adriatico, Joris van den Berg. Twee ruzie de koplopers nog altijd. Want Amador vond het niet leuk dat Malakarne 4 kilometer geleden uit zijn rug probeerde te demareren. Maar ze leiden nog met een 35-40 seconden voorsprong op het peloton. Ze zijn net met z'n allen over het laatste klimmetje heen. In de, in de kopgroep ging Malakarne als eerste over de streep en daarachter was er een versnelling van poels met daarna Di Luca. Koen naar Ragnar, sorry, doelpunt. Ik zeg net tegen mijn buurman, wat doet Vertongen toch op dat middenveld? Waarom staat Anita achterin? Nou, Vertongen krijgt de bal van een meter of twintig, haalt lekker uit. En dan is er geen enkele kans voor de keeper van Willem II voor Kujovic om de 1-2 van Ajax te voorkomen. De Amsterdammers 10 minuten voor tijd, toch aan de goede kant van de score in Tilburg door een geweldige uithaal van Jan Vertongen. Nou, en daarom stond hij dus op het middenveld. Hoe is het bij Wilren Joris? Ja, Robert Geesink nu even niet aan de goede kant van de score, want op dat heuveltje gingen dus eerst Poels en daarna eroverheen die knalharde Italianen, die Luca, Cunigo, Scarponi. Dat gebeurt allemaal achter die twee koplopers. Maar Geesink, de koploper, enigszins in problemen. Hij probeert niet terug te komen bij die eerste mannen en doet dat samen met Visconti. Nog vijf kilometer, Malacarne en Amador leiden nog steeds, maar de grote mannen komen eraan. Sebastian Timmerman, is inmiddels helder uh, of we de medaille hebben en zo ja, wat voor? Ja, een medaille zit er wel in, maar of het zilver of brons wordt, hangt van Canada af. Want Canada rijdt ietsje sneller momenteel in de ronde dan Amerika. En Canada gaat dadelijk ook de bel krijgen voor de laatste ronde. Danny Morrison, Lucas Makowski en Mathieu Giroux namens Canada dat vorig jaar in de Olympische Finale in een zinderende Richmond Olympic Oval uiteindelijk Amerika wist te verslaan. Nu dus weer in een strijd met Amerika, maar het gaat nu tegen de klok. En Canada is nog steeds ietsje sneller als er nog een halve ronde gereden moet worden door het Canadese drietal met Danny Morris in hier aan beleiding. Maar het is maar 24 honderdste van een seconde het verschil tussen Canada en Amerika. Laatste wocht voor de Canadezen. Loopt niet helemaal vlekkeloos. De tijd van de derde man geldt. en Gaat het goud dan naar Canada of Amerika? Het goud gaat naar Amerika. Ze geven te veel toe in de laatste halve ronde. En het verschil is 13 honderdste van een seconde. Amerika goud, Canada zilver, Nederland brons. Het schaatsseizoen zit erop. En we zijn ook nog bij de Cup op deze zondagmiddag in Amsterdam. Bob van der Tak. Ja, daar hebben we gekeken naar de 50 meter vlinderslag bij de vrouwen. Die werd gewonnen door Sarah Sjeustreu. Maar interessanter was het eigenlijk om te zien wat de drie Nederlandse zwemsters deden in die finale. Drie eh, strijden voor twee WK-tickets. En voorlopig staat Inge Dekker het beste ervoor. Want die tikte als tweede aan in die finale. En zwom als enige van de drie Nederlandse vrouwen ook de WK-limiet haar tijd. 25-92, Marleen Veldhuis derde in 26-81, Hinkelin Schreuder vierde in 27-10... en zij zaten allebei boven de WK-limiet. Dus zij moeten het dan gaan laten zien bij de volgende Swim Cup in april in Eindhoven. En alsof het nog niet genoeg is, zijn we vanaf half vijf ook nog bij NEC tegen PSV. Maar er is ook heel ander nieuws de hele middag uiteraard. anders het nieuws uit Japan en ook daarvoor op Radio 1 natuurlijk ook in de Lijn de hele middag. De update, ditmaal uh, allemaal met Bert van Sloot. Ja, want het Japanse, de Japan heeft de noodtoestand uitgeroepen. Dat horen we zojuist al uh, als het gaat om die kerncentrales. Het stralingsniveau, dat is bericht vanuit de Japanse kranten... is ongeveer vier keer zo hoog als toegestaan. Ondertussen heeft Brussel zich ook geroerd. Brussel wil de komende week overleg hebben... over hoe het nu verder moet met de kerncentrales. Daar zal je wel een hele discussie over gaan krijgen. Ook de komende tijd in Nederland. Feit is verder dat anderhalf miljoen mensen zonder water zitten in Japan. De G8 heeft aangekondigd dat het bij elkaar komt. Zouden ze toch al doen? maar dan gaan ze het hebben over hoeveel geld er naar Japan toe moet. En of ze kunnen helpen op een of andere manier bij de wederopbouw. Ondertussen zijn er ook veel zorgen over de beurs van Japan. Toch de belangrijke economie van de wereld. Die gaat morgen open. En hoeveel gaat die onderuit? Daar worden al voorschotten opgenomen. En de vrees is dat die fors onderuit uh, gaat. De Japanse regering heeft ondertussen ook veel cashgeld laten drukken. En beschikbaar laten stellen. Want heel veel mensen hebben geld nodig. Omdat ze eigenlijk gewoon willen inkopen. En ik heb nog één gek bericht. Um, dat is afgelopen vrijdag en zaterdag. Toen verplaatste die tsunami zich ook richting de kust van Amerika en Mexico onder andere. En in Mexico heeft dat geleid tot heel erg veel grote scholen. Sardientjes, makrelen en basen die op de stranden zijn aangespoeld. Dat was weer wel een geluk voor de vissers, want die konden hun geluk niet op. Opmerkelijke berichten, ja. zo nog even. Um, goed, wij uh, gaan zo meteen naar het voetbal. Eerst meld ik u nog even dat uh, de eindstand bij Amsterdam-Rotterdam... het hockey dus 2-3 is geworden. Wedstrijd is afgelopen. Betekent dat we naar Twente gaan. Twente, wat even tegen VVV moest voeren... Maar nog altijd op 1-1 staat Henkel. Ja, hij staat er steeds 1-1 en we hebben nog 10 minuten te spelen. En ik moet ook wel respect opbrengen voor VVV. Vanaf de aftrap hebben ze gewoon de aanval gekozen... hebben ze positieve instelling getoond om in elk geval Twente het moeilijk te maken. En Boes, de opvolger van Jan van Dijk zal de afgelopen wedstrijden ook wel geconstateerd hebben... dat Twente een beetje moe is. Ze spelen met lood in de benen. Het is net of ze gisteren 150 kilometer hebben gefietst in dat mooie weer van gisteren... en nu de bovenbenen voelen. Ik kijk naar VVV, zojuist nog een prachtig schot trouwens van Boijmans. De topscorer van VVV van 20. 25 meter afstand. Oerend hard op de bovenkant van de lat. Dus Twente heeft ook nog geluk gehad in deze wedstrijd. Theo Janssen heeft de bal naar de buitenkant gespeeld. Moet die voorzet komen. Die voorzet van Ola Jon nu misschien in het 16 meter gebied. Het 1 tegen 1 gevecht. Nee, dat gaat niet door. Het is alleen maar een hoekschop. En die hoekschop die wordt zometeen weer genomen door uh, Theo Janssen. En het is me al eerder opgevallen in deze wedstrijd. dat verdedigend VVV koppend niet zo sterk is. Dus dat zou me eens benieuwen in deze wedstrijd. En er zit zich in elk geval één man te verbijten, om het te brunnen: dat is de gescorste Douglas. In deze situatie zou hij zichzelf graag zelf willen zien in het 16-meter gebied. De hoekschop wordt genomen, trak een hoekschop bij de eerste paal. Blijft een beetje hangen in het 5-meter gebied, in het doelgebied. En dan gaat hij weer over de doellijn. Andermaal een hoekschop. Van in dit soort wedstrijden was Douglas ook vanuit zijn positie... herhaaldelijk mee naar voren gestoomd met die grote passen om zich te melden in het 16-meter-gebied. Van Uniewo of van Bengtson heb ik dat helemaal niet gezien. Theo Jansen, buitengewoon zorgvuldig, legt de bal weer neer in dat halve cirkeltje. Veel mensen van Twente in het 16-meter-gebied en alles van VVV is in het 16-meter-gebied. Niemand staat er buiten, dus als die bal uitverdedigd wordt is er ook niemand om die bal op te vangen. De bal is weggekopt bij de eerste paal, wordt weer opgevangen door Theo Jansen. Die zal hem even uh, terugleggen. Teruggelegd naar Ola John. Een van de invallers bij FC Twente voorzet. Scherp in een 16 meter gebied. Moeilijkheden voor Bezois. Ik kon die bal niet helemaal goed inschatten. Maar stond dan de bal toch over de doelat. Het blijft hier voorlopig 1 tegen 1. Maar FC Twente zit in die finale, Heeft aangezet voor de eindsprint. Wil alsnog winnen hier van VVV. Stand 1-1. Hoe staat het met de wil bij Willem 2 tegen Ajax? Ragnar? Nou de wil is er wel. Maar de benen kunnen niet zo. 3,5 minuut nog heeft de ploeg van... Uh... Trainer Gert Heerkens om uh, nog die gelijkmaker op het bord te krijgen. Die 2-2 terwijl Ajax de bal heeft. Aan de overkant van het veld. Henk, Henk, Henk. Ja, ja. Daar is hij. Toch, toch, toch. FC Twente, Joon, De invaller van Bayrami heeft uiteindelijk dan toch binnengekopt. Je zag het even. Het moest uit de uiterste komen. Het moest uit de tenen komen. maar Daar komt die voorzet dan weer. En dan is het toch Ola, John die de bal binnenkopt. Achter Beeswaar. De verdediging van VVV. Bondig een beetje haarschutjes te vertonen. En dan is het op de 5 meter lijn. Ola John, die wel een beetje wordt ging. Maar toch met zijn massa. Die bal gewoon achter de bezwaar kopt. We moeten nog 8 à 9 minuten voetballen. Maar het is 2-1 voor de FC Twente, Ragnar. Tweeënhalve minuut nog voor Ajax. En dan heeft het drie punten te pakken. Dan hebben de Amsterdammers drie punten in Tilburg. Maar zover is het nog niet. Die goal van Vertongen die kwam toch eigenlijk uit het niets. Dat fraaie afstandsschot van de aanvoerder, de Belg van Ajax. En even later kreeg Willem 2 nog één kans. Een vrije trap. Richters schoot heel hard. Maar in de muur. En, en die heeft ook een goal nu. Eindelijk zullen ze hier denken, gaat hij erin. Het heeft heel veel moeite gekost. En volgens mij is het Stefan de Vrij die hem scoort voor Feyenoord. Feyenoord komt op 2-1. Het is volkomen verdiend. Het is fijn voor Rob van Dijk. Ragnar, jij ook een doelpunt. De aanval was al bezig toen ik jou het woord gaf. 3-1 geworden voor Ajax met Eriksen die weg is aan de linkerkant. En uh, hij is snel. Hij loopt langs alles en iedereen komt links in het strafsomgebied. Kijk nog even, staan er mensen vrij of mag ik het vandaag zelf doen? Nou, het laatste doet op geld. Hij maakt zijn derde van het seizoen. Eriksen een vrije stiftbal op snelheid. En, uh, hij is koeienfiets dus kwijt. En zo weet Ajax dat het gaat winnen in Tilburg. Het moest van ver komen. Het ging allemaal niet makkelijk. Een goede fase gezien van Ajax zo na de pauze. Die duurde een kwartiertje. Toen had de ploeg flair. Net zoals van de week tegen Spartak Moskou. Dat was de norm. Dat spel van Ajax zei trainer Frank de Boer later. Nou, het spel van vanmiddag zal de norm in Amsterdam niet zijn. Maar het leidt in ieder geval wel tot drie doelpunten. Van de week had Ajax de nul te pakken tegen de Russen. Lasnik aan de zijkant. Misschien nog één voorzet in de voorlaatste minuut. En dan maar hopen dat hij goed valt Bijvoorbeeld bij Strijhavka. Hij is in de ploeg gekomen voor Janga. Die de kans op de 2-0 liet liggen vlak voor rust. Was dat gebeurd? Was die goal gevallen? Nou, dan had Ajax een rotmiddag kunnen krijgen. Nu wint het en is het uiteindelijk een hele, nou vooruit, mooie middag. 3-1. Overal dus doelpunten en uiteindelijk allemaal uitslagen... die weer vrij normaal worden. Henk en de VVV. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Ik, ik begrijp er helemaal niks van. Maar toch zie je vaak dat de grote broer dan wint van de kleine broer. Want zo mag je het toch, toch wel formuleren. En FC Twente op de tweede plaats in de competitie. MVV, en VVV helemaal onderin. Heeft dan pech met een schot van Boymans tegen de lat aan. Zoals ook zo Kullen een fantastisch schot heeft laten zien in die tweede helft. Gaat FC Twente waarschijnlijk toch weer met de winst strijken. Landzaad is binnen de lijnen gekomen. En VVV probeert natuurlijk nu te gaan gevallen. Maar dan moet ze nog meer ruimte achterin weggeven. En zou misschien wel, wel Twente nog wel eens een keer van kunnen profiteren. De rechter heeft de bal weggekopt. Wordt opgevangen op het middenveld weer even teruggekopt naar Yoshida. En Yoshida een hele hoge bal. Nou, daar moet die verdediging van FC Twente zich makkelijk op kunnen instellen. Bankson hoeft niet meer de lucht in te gaan... omdat de vlag van de grensrechter de hoogte in ging, Dus buitenspel. Ik kijk maar eens even naar het scorebord. 86 minuten gevoetbald. 4 minuten heeft VVV dus nog om hier de stand gelijk te trekken. Maar ik denk dat VVV moe gestreden is... Respect voor VVV, Twente speelde absoluut niet goed, speelde zwak, speelde slap. Maar het gaat waarschijnlijk deze wedstrijd en daar gaat het om in deze fase van de competitie wel winnen. Ja en van Willem II Aars geldt in principe hetzelfde verhaal erachter. Lijkt me wel, we zitten in de extra tijd. Het bord met twee minuten gaat omhoog. Maar die uh, extra tijd is al 30 seconden aan de gang. Anderhalve minuut nog, 3-1 voor Ajax met Sbilic aan de zijkant. En, uh, hij is goed ingevallen, dat blijft staan. Hoewel hij wat wegzakte in het tweede gedeelte van de tweede helft. Sim de Jong op de huid gezeten door jan van der Heijden, gehuurd van Ajax. Hij zal een herkansing krijgen in de voorbereiding op het komende seizoen. En Willem 2 nog een keer naar voren, althans. De bal gaat wel naar voren, maar er loopt niemand achteraan. Bal komt bij Verhoeven, meegegeven aan Deli Blind Eriksen. Man van de goede goal van Ajax uh, zojuist. En nou Ajax speelt de bal rond. Doe dat met Vertongen achterin. En terug naar Blind ter hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld. Dan is daar ook nog Suleimani. Was betrekkelijk onzichtbaar. Raakte nog wel een keer de bovenkant van de lat bij de 1-1 stand. En Ajax gaat met Eriksen terug naar Vertongen. Speelt die blessuretijd vol met Anita ter hoogte van de middenlijn op de middenstip. En hoeveel tellen nog? Een stuk of 40. Van de wiel. Misschien komt er nog een aanval van Ajax aan de rechterkant van het veld. Amsterdammers doen dus in Tilburg wat ze moeten doen. kwam uit de tenen bij Vlagen. Anita krijgt de bal van al de wereld. Opening aan de zijkant bij uh, Deli Blind. En dan alles zie je dat er bij Willem 2. dat er geen geloof meer is. dat niemand denkt dat het nog goed zal komen. Er komen geen punten vandaag. en dan mogen ze blij zijn. dat VVV tenminste. achter staat daar in uh, Enschede. Suleimani, buitenom komt Blind. Dit zou nog een voorzet kunnen opleveren. Nee, want de bal wordt uh, onderschept door Gerrit Pressel. De de is ingevallen, bal over de zijlijn, laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. Er is genoeg overgezegd inmiddels. Ajax wint uiteindelijk met 3-1 in Tilburg van Willem 2. En Feyenoord gaat voor de derde keer op rij winnen, Andy? Ja, ja, dat zit er dik in en het is het doelpunt van Stefan de Vrij dat er dan voor zorgt dat uh, Feyenoord gaat winnen. Terwijl vlak achter mij een enorme glasplaat gebroken is en ik dus even een iets veiliger... Uh, positie heb uh, opgezocht. Maar Stefan de Vrij scoorde dus. Een, uh, uh, een frommelgoal zoals het zo mooi heet. Met Amoa en Gorter op de doellijn. Die elkaar in de weg liepen. Waardoor de bal tergend langzaam langs. Ten Raoula die nu mee naar voren gaat in de slotseconde van deze wedstrijd. Nee, hij gaat de vrije trap nemen voor Nak Breda. Alles van Nak Breda bij die 2-1 voorsprong voor Feyenoord. Eh, richting zeg maar het strafschopgebied van Ajax. De vrije trap van Ten Raoula, Richting Luiks. Luiks kan koppen. Nee. Want Ver zit er tussen. Die een goede invalbeurt heeft voor Feyenoord. Ver bal naar voren. Speelt hem naar Lucas Costanjos. Meteen doorgezet op eh, Mihaïchi. Mihaïchi richting het strafschopgebied. Achtervolgt de Gorten. Mihaïchi brengt de bal voor. En dan gaat hij er niet in. Of toch nog? Nee, nog steeds niet. En zo. Blijft het 2-1. Wel leuk om naar te kijken. Een heerlijke voetbalmiddag. Waar Feyenoord bijna aandoenlijk hard gewerkt heeft. Af en toe heel slordig. In de slotfase. Maar toch loon naar werken krijgt door dat doelpunt van Stefan de Vrij. 2-1 Feyenoord leidt. Nog één keer een inworp van Verheer. Die gaat dat doen op eigen helft. Een meter of tien voor de middellijn. En gaat een verre inworp nemen. Penders staat voorin. Luik staat voorin. Dat zijn de centrale verdedigers. Oftewel alles of niets. Bal richting Luiks. Die komt hem door richting Penders. Maar komt niet bij Penders terecht. En dan is het ver die hem terugspelt op Leerdam. Gejuich in de Kuip. Want Feyenoord wint. Heel, heel moeizaam. Met 2-1 door het doelpunt van Stefan de Vrij in de slotfase van NAC Breda. Feyenoord is verder op weg, omhoog op de ranglijst. En er wordt nog gevoetbald in Enschede. FC Twente VVV, Henk Kok. Ja, de klok staat nagenoeg op het 90 minuten. Deze wedstrijd is uh, een mooie balans misschien nog. Boymans, die probeert een omhaal, maar die wordt een beetje geblokt door uh, Bengtson. In elk geval kan hij geen richting en kracht aan het schot meegeven wat hij in gedachten had. Misschien had Boymans nog wel een hele mooie droom naar de prachtige schot van hem tegen de bovenkant van de lat. Amusant is deze wedstrijd absoluut niet geweest. Wel buitengewoon spannend. Sela, de rechterverdediger, transporteert die bal weer naar voren. Daar gaat Ousjebo achter de bal aan met Bengtson. Bengtson naar de binnenkant. Hij gaat die bal ineens op de pantoffel nemen. Maar Bengtson zet er nog een voet tegenaan. Dus nog een hoekschop voor VVV aan de rechterkant van het veld. Er zullen ongetwijfeld nog twee of drie minuten bij komen. Dat weet ik jullie gezegd niet. Ik heb het niet kunnen zien. Maar Benson blijft ook even zitten in het 16 meter gebied. Heeft zich kennelijk ook geblesseerd bij dit schot van Oesheebo. Wie gaat die hoekschop nemen? Daar aan de rechterkant. Dit is een, een speler eigenlijk van de FC Twente, maar uitgeleend aan VVV. Voor Jizewits. Alles in het 16 meter gebied komt. De hoekschop. Migajlovic blijft op de doellijn staan. En die gebaat dan. Andermaal een hoekschop. Jawel, andermaal een hoekschop. Maar dan aan de andere kant van het veld. Dus nog een mogelijkheid voor dit VVV. Wat alles heeft gegeven in deze wedstrijd. We moeten nog twee minuten voetballen. En voor Jizewits gaat nu aan de andere kant van het veld deze hoekschop nemen. Alles van FC Twente in het 16-meter-gebied. Het zal je toch maar gebeuren dat je alsnog de gelijkmaker moet incasseren. Kom de hoekskop, er wordt gekopt, er wordt ingekopt, er wordt weer gesprongen. Michailov uit zijn goal. En die stompt die bal met één vuist, die heeft hem goed weggestompt. En nu Twente met de counter. Het is uh, Lanza die de bal afspeelt naar de rechterkant van het veld naar uh, Ola, John. En dan zijn er ook al wel vier, vijf VVV'ers zijn er weer naar achteren gesneld. En die paas op de Jong, die was bedoeld voor de Jong, die was buitengewoon slecht. Nog één minuut moet de missie gespeeld worden. Ouschebo, die kan die bal weer doorkoppen. Maar er is helemaal niemand achter Ouschebo van VVV te bekennen. Bengtson stond in zijn rug. En dan gaat Michaela misschien een klein beetje tijd wennen. Zoals zijn collega dat in het andere doel, Bezois, heeft gedaan. De Man van de wedstrijd is uitgeroepen Brahma. Die heeft het belangrijkste eerste doelpunt gemaakt voor de FC Twente... Na die 1-0 achterstand. Michailov nog steeds transporteert die bal heel ver op de helft van VVV. Die gaat naar de rechterkant van het veld. En naar ja, Charles, die hoeft daar niet meer achteraan te lopen. Die bal komt gewoon in handen van Bezwaard. En zo zal deze wedstrijd gewoon een beetje doodbloeden. Amusant aantrekkelijk is het er niet geweest. Ik heb het al gezegd, het was buitengewoon spannend. Vooral door die voorsprong afhankelijk van VVV. Bal achterin bij VVV. Dus dat levert helemaal geen gevaar op van de FC Twente... En juist in die laatste 4, 5 minuten heeft FC Twente wel druk op de bal gezet. Wat ze bijna 80, 85 minuten niet hebben gedaan. Waardoor VVV af en toe ook behoorlijk gevaarlijk kon worden en ook van afstand kon schieten. Bal in de middencirkel. Nee, nog eens een keer een vrije schop. Nog eens een keer een vrije schop voor de FC Twente. En zo gaat die wedstrijd langzaam naar zijn eind toe. die kijkt al eens een keer op zijn klokje. We moeten misschien nog een 30 seconden spelen en zo loopt de FC Twente. Geen schade op in deze competitie. Op drie fronten actief. 3-0 gewonnen van Sene. Dat was al niet zo'n goede wedstrijd. Die score vond ik eerlijk gezegd een klein beetje vertekend... gezien de beginfase van die wedstrijd de wedstrijden afgelopen donderdag. En 1-1. Ja, hier even tegen VVV op een gegeven moment. Maar dan zetten ze toch even aan. Dan drukken ze VVV toch even in de verdediging. En weten ze dat belangrijke doelpunten te maken door Ola John. Ola John is de matchwinnaar van deze wedstrijd. Misschien was dat wel een betere man van de wedstrijd geweest dan Brahma. Ola John zorgt ervoor dat FC Twente ook deze wedstrijd wint van VVV met 2-1. Maar dat was een hele benauwde zegen. Dat betekent dat vier van de vijf wedstrijden van vanmiddag zijn afgelopen. Eerder vandaag de graafschap Ader Den Haag. 1-0 door een goal van Poupon. Twente VVV, je hoorde juist van Henk Kok, is geinigd in 2-1. 0-1 de recht, 1-1 Brama en 2-1 Ola John. Willem 2 Ajax is geinigd in 1-3. 1-0 Janga, 1-1 de Jong, 1-2 Vertongen en 1-3 Eriksen. En Feyenoord tegen NAC is 2-1 geworden. 1-0 Castanjos, 1-1 Jenner en 2-1 de Vrij. Zometeen, over ongeveer vijf minuten, begint in Nijmegen NEC tegen P. Maar we gaan ook wielrennen. Tireno, Adriatico, Gezink is de leider tot nu toe in de koers. Blijft hij dat vandaag? Nee, het is een heel ongelukkige middag voor het Nederlandse wielrennen in Castel Raimondo. Na 240 kilometer, 233 kilometer daarvan reden Amador en Malakar in de aanval. En toen, in de laatste kilometer van deze etappe, kwam het peloton eroverheen... in persoon van Wout Poels van vakantseleid DCM. Jawel, 23 is hij net. Hij is goed begonnen aan het seizoen in de ronde van de Middellandse Zee, was hij derde. En hij komt met de grote mannen die bocht om. Haalt die twee in, gaat op weg naar de zegen. Sprintend, nog een paar meter. En dan aan de binnenkant, de beste renner ter wereld, Philippe Gilbert. Geen schande dat Wout Poels achter hem als tweede eindigt in deze etappe. En derde werd... Danilo Di Luca. En toen was het nog niet op voor Nederland. Want toen was het wachten op Geesink. En die verspeelde 17 tellen op de meeste van zijn concurrenten. En hij raakt vandaag in Castel Raimondo. In die tweede lange etappe op rij. De leiders in Tireno Adriatico kwijt. Aan Cadel Evans. En met nog een tijdrit. Dinsdag is dat. Dat is de afsluiting van deze rittenkoers. In het verschiet ziet het er niet naar uit dat Robert Geesink Tireno Adriatico gaat winnen. Tweemaal jammer. Jammer voor Geesink. En ook jammer voor Woutpoels. Hij wordt tweede in de vijfde etappe. Achter Philippe Gilbert. Keren wij weer terug naar Insel, WK-afstanden. Daar trad Jan Smekers in de voetsporen van Jaco-Jan Leerwang en Erwin Weddemars met een medaille op de 500 meter. Brons werd het voor Smekers en daarna sprak hij met collega Jeroen Stekelenburg. Jan, gefeliciteerd. Hoe moeilijk was het om cool te blijven? Ja, best wel lastig. rit voor mij wat echt asociaal had gereden. Dan weet je dat je een PR moet rijden om, uh, om op het podium te komen. Dan uh, was het best echt een goede rit voor mij. En, uh, ik ruik een PR en dan uh, best echt een goede rit. Je overstijgt jezelf toch hier vandaag? Absoluut, absoluut. Twee keer 34 en, en zeker een PR in Insel, dat is onbeschrijfelijk natuurlijk. En uh, Ja, natuurlijk zit je nog even met je honderdste als je net even iets had gereden. Maar het podium is echt super fantastisch en uh, Ja, had ik uh, bijna niet durven dromen. Alleen toch zat er ergens een gevoel van binnen dat het moest kunnen. Het uh, zit er al heel lang volgens mij bij jou, want jij bent altijd in dat traject blijven geloven. Terwijl anderen dat vaak niet deden, ja, en hier sta je dan? Ja, dat is echt een supergoed gevoel. Uh, elk jaar weer uh, tegen mezelf, zeg kom op, verbeteren, verbeteren. Net zolang dat je zelf daar hoort en dat daar ook het niveau voor hebt. En nu sta ik op het podium, dat, uh, ja, dat is een echt onbeschrijfelijk goed gevoel. Je had het net al eventjes over die 34-32 van Q.U.G. Glee. in de rit voor jou. Ja, wat gebeurt er dan met jou? Niet zoveel, ik dacht uh, dood op de gladiolen. Ik kom hier voor de eerste plek en uh, dan ga ik voor strijden. En, uh, ja, dat was voor mij even wat hoog gegeven, 34-3 alleen. Ja, was in je hoofd die strijd weg toen, voor de eerste plek? Ja, absoluut niet. Dat uh, zet hem alleen maar extra op scherp. En de uh, wil om te winnen is dan uh, veel groter dan uh, misschien om uh, ja, een fout te maken of zo. Je moet wel gewoon uh, naar die streep toe en uh, het liefst in 34-3. je durft ook in je rit, hè? Je hebt nergens... Ja, ben je op veilig gegaan? Nee, met sprinten kan je niet veilig gaan. Uh, zoals Annette ook. Ik, ik heb haar race niet gezien, alleen... Die staat de eerste en die wordt vierde. En, Zo'n zuur gevoel, dat uh, wilde ik niet dat het mij uh, ging overkomen. En, uh, ja, zo over de streep komen al die Nederlanders hier en dan 34-6 gewoon een PR. En dan, uh, ja, dat is echt heerlijk. Uh, ja, de dag dat het moest gebeuren, het seizoen, en dan gebeurt het. Ja, elke wedstrijd elke wedstrijd is een teken van dit gestaan. Ik heb een supergoed seizoen gehad met uh, dat ik laten zien dat ik ook gewoon WK Sprint kan rijden. En, ja, elke, uh, ja, dit is natuurlijk echt uh, bekroningen uh, tot nu toe op mijn weg. Jans Mekens, dus brons daar. We gaan naar Nijmegen. Want om half vijf gaat daar NEC tegen PSV beginnen. Frank Wielaard, heel Eindhoven, zal verheugd aan de radio hebben gezeten. Maar in die laatste tien minuten wonnen Twente en Ajax. Dus weet PSV nu ook wat het gewoon zelf moet doen. Ja, er dus zal iedereen die voor PSV is en aan de radio gekluisterd zit. nu inmiddels met knikken in en knietjes zitten. Want gaat het wel gebeuren tegen NEC? Het moet namelijk om weer wat de normale afstand te creëren, die er voor dit weekend was, moet er gewonnen worden van NEC. Dat gaat gebeuren zonder Toivonen. nog altijd geschorst. Maar dat gaat ook gebeuren zonder Berg in de spits. Die staat er namelijk niet in. Zeefuik, vorig jaar nog Dordrecht 90, begint vandaag voor het eerst bij PSV dit seizoen in de basis. En uh, dat is een opmerkelijke uh, stap van Fred Rutte om Berg, die die afgelopen, waarvan hij afgelopen week nog zei... ik geloof in hem en ik blijf in hem geloven en ik laat hem lekker staan. Hij laat hem dus niet staan... Van Vandaag tegen NEC, vandaag mag Zefuyke het laten zien. Ook opmerkelijk, trouwens, dat Zefuyke in de rangorde, dus Koevermans gepasseerd is. Want die zit gewoon ook op de bank, net als Berg. En bij PSV in de verdediging, Mazar Rodriguez staat daar centraal naast Bauma. Want Marcelo heeft last gekregen van een oude blessure afgelopen week tegen Glasgow Rangers. Hij zit wel op de bank, maar start dus vandaag niet. En bij NEC ook wat wisselingen. Ziemling er niet bij natuurlijk. Na die overtreding vorige week bij Adel Den Haag is is ook hij de nodige wedstrijden geschorst. En Goosens is er niet bij. Hij is gepasseerd ten faveur van uh, Leroy George. NEC speelt vandaag met drie spitsen. En opend dus in ieder geval gedurfd in dit duel. Zojuist afgefloten, aangefloten door Jack van Hulten. En NEC met het eerste balbezit. Vanaf rechts met George het duel met Pieters. In de heenwedstrijd raakte Pieters uh, George behoorlijk. En in eerste instantie geprobeerd nu om uh, even Flemings te bereiken. De topscorer in de Nederlandse competitie. Vorige week was hij weer een keer succesvol. Maar hij maakte één goal tegen de vijf. Van ADO was hij niet opgewassen. De eerste minuten van PSV tegen NEC. De bal rolt in Nijmegen.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 In Alkmaar is gisteravond een man opgepakt die meer dan twintig auto's had vernield. Hij sloeg van alle auto's de achterruit in. In dezelfde buurt werden ook twee auto's in brand gestoken. De politie weet nog niet of de man ook verantwoordelijk is voor die branden. En dat is het nieuws op dit moment. Het weer. Gerrit Het is bewolkt en plaatselijk valt een beetje regen. Maar de zon die breekt ook zo nu en dan door. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vannacht houden we veel bewolking, lokaal klaart het wat op, maar ook kan er nog steeds wat lichte regen blijven vallen. Het wordt niet koud, de temperatuur daalt naar een graad of 7. En bij langere opklaringen kan ook wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint de dag bewolkt, in het noorden kan dan nog wat regen vallen. In de loop van de middag breekt de zon wat door en dat gebeurt het eerst in het zuiden van het land. Opnieuw wordt het zacht, op de wadden een graad of 11, landinwaarts wordt het 13 tot 15 graden. De wind waait dan uit het noordoosten, is zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. Dinsdag wordt het ook een mooie voorjaarsdag met veel zon en hoge temperaturen, 12 tot 16 graden. Wel is er dan duidelijk meer wind uit het oosten, windkracht 4 à 5. Woensdag ook veel wind, maar dan wordt het ook wat minder zacht. Zometeen gaan we door met het voetbal, NEC tegen PSV en zwemmen om de Swim Cup in Amsterdam. Maar zoals u van ons gewend bent, inmiddels op de halve uur wordt u ook bijgepraat over de uh, toestand in Japan, werd van ja, wat Ik wil eventjes met Gerrit nog doorpraten over het weer ook daar. Waarom zeg je nou het weer in Japan? Nou, Dat is van belang vanwege die straling. Welke kant staat bijvoorbeeld de wind op? Staat die aflandig of staat die aanlandig? Gerrit, wat is de situatie daar? Nou, je moet dan een paar dingen onderscheiden. Je hebt uh, de wind die wij kennen, is de wind aan de grond, of zeg maar op 10 meter hoogte. Maar wat, wat belangrijk is voor verplaatsing van stof in de lucht, dat is ook de wind op wat grotere hoogte. En vooral de wind aan de grond, die gaat wat draaien. Maandag dan draait de wind uh, die, is dat, die draait dan van zuidwest naar noordwest. Dinsdag dan is er een zwakke wind en dan is hij noord. Uh, later gaat hij naar het oosten. Dan gaat het ook regenen. En woensdag dan is er weer wat meer wind uit het noordwesten. En op... noordwesten, is dat dan van het land af of ja, is het land op? Ja, F uh, Fukushima, dat ligt aan de oostkant van het eiland. Dus dan, ja, dan blijft het een beetje in die kustregio uh, hangen, tenminste aan de grond. Veel belangrijker is eigenlijk de wind op wat grotere hoogte. En die blijft eigenlijk steeds westelijk. En dat betekent dat, mocht daar stoffen in de atmosfeer komen, dan drijft dat eigenlijk allemaal de Stille Oceaan op. Goed, dat is in die zin uh, goed nieuws. Behalve voor iedereen die op de Stille Oceaan zit. Dankjewel, Gerrit. Uh, Gerrit Hiemstra was dat. We praten verder met uh, Henny van der Veren um, uit Leiden. Um, daar zo, uh, Japan-deskundige, Universiteit van Leiden. De kerncentrales, er is weinig nieuws over wat er nu uh, verder aan de hand is... maar er komt wel nieuws van andere kerncentrales. Wat is Japan aan het doen op dit moment? Ze zijn alle uh, kerncentrales aan het controleren. Hè, dat kunnen we wel vaststellen. Uh, de ene zin in de problemen, Die uh, de zes die we, en de vier die we al eerder besproken hebben. Uh, de kerncentrale die net genoemd werd, uh, ook in het nieuws, uh, die is onderzocht uh, in uh, Onagawa... En uh, daar zijn inderdaad niveaus gemeten... maar uh, men, de centrale zelf schijnt in orde te zijn. Dat zijn de berichten. Oké, okay, dus die kunnen gewoon voor uh, verder gaan met produceren. Dat is ook wel goed nieuws voor de nou, rest van Japan. Nou, ze gaan nog niet produceren, uh, denk ik. Want zeker Dat niet nog op... niet? Dat denk ik niet, want uh, daar is tot nu toe geen sprake van geweest. Maar ook niet omdat er nog steeds die naschokken zijn. Want dat is het andere nieuws. Uh, het blijft maar, uh, ja, de grond blijft maar gewoon beven. Ja, in feite kun je zeggen, hè, dat was ook op het Japanse nieuws: een uh, strookland van uh, 500 kilometer uh, bij uh, 20 kilometer heeft men het over. Die is in, in zijn totaliteit uh, 10 meter naar het zuiden verschoven. En uh, als er dus ook plaatsvindt, dan trekt zich dat weer langzaam terug, volgens de experts. Uh, dus dan krijg je steeds die kleinere naschokjes. Dus de grond is nog niet tot rust gekomen. Niet alleen trouwens in dat gebied. Ook in Tokio was net een uh, kwartiertje geleden een uitbeving van drie. Dus niet echt groot, dat kunnen ze wel hebben. Uh, maar ook in andere streken van Japan vinden nog steeds uitbevingen plaats. Dus elk uur wel. Nou, Even terug naar die kerncentrales. Want we hebben het dus gehad over het testen. Wat ze met die andere centrales aan het doen zijn. Maar er wordt ook gemeten. Het stralingsniveau wordt gemeten door de Japanners. Ja. Meten ze ondertussen uh, verhoogde uh, activiteiten. Meten ze ook uh, bij mensen verhoogde ja, dus als sinds gisteren. Uh, de mensen die in de buurt wonen en evacuees uh, worden gemeten. Niet allemaal, daar is men niet toe in staat op dit moment. Uh, maar wat we wel weten is dat uh, 106 mensen besmet zijn met stralingsziekte. En dat is uh, een groot niveau, klein niveau of zeggen de berichten dat nog niet? Dat zeggen de berichten niet. Maar 106 mensen zijn in ieder geval besmet. Ja. Dus die zijn blootgesteld aan een te groot niveau ja, van inderdaad. radioactiviteit. Ja. In wat voor vorm dan ook. En in het geval van Japan heeft men het dan echt over slachtoffers. Omdat Japan natuurlijk... Uh, ja, het is het enige land dat ervaring heeft met een atoombom... en is men dus zeer gevorderd met stralingsonderzoek. Want op de televisie worden er ook vergelijkingen gemaakt met Hiroshima? Nou, dat is een vergelijking die gemaakt is. Als die kerncentrale de lucht in gaat... zou dat de kracht zijn van duizend keer de atoombom van Hiroshima. In hoeverre dat te bepalen is, dat weet ik niet. Maar dat zijn zo de gesprekken. Het geeft in ieder geval wel aan hoe uh, hoog de toestand is... of hoe groot de nood is op dit moment in Japan. Dankjewel, Bert van Sloten. De sport alweer. Wij gaan even naar Nijmegen. NEC tegen PSV. Frank Wielaert. Ja, daar gaat de bal net over de zijlijn. Omdat volgens mij Manolef geblesseerd in het op gebied ligt. En dat gebeurt allemaal in een fase waarin NEC een aantal zeer goede mogelijkheden krijgt tegen PSV. In de eerste fase trouwens, de Nijmegenaren behoorlijk onder druk van de Eindhovenaren. Maar geen echte serieuze kansen voor PSV. Wel al één hele grote voor NEC. Die was voor Chatel in eerste in eerste instantie werd zijn schot geblokt. Toen vervolgens kon hij nog een halve vallende omhaal maken. En was er Isaacson die op zijn doellijn nog net een, een grote tenen tegen aankreeg om die bal tegen te houden. Anders had NEC nu voorgestaan. Op dit moment een blessurebehandeling dus voor Manolev. Wat er precies gebeurde is mij enigszins ontgaan. We krijgen nu daarvan de herhaling te zien. Hij verliest eerst het uh, kopduel. En dan zien we nog een keer die halve kans. Van uh, Châtel voorbij komen. En wat er dan precies gebeurt met Manolev, geen idee. Hij staat in ieder geval langs de zijlijn. Hij moet langs de zijlijn uh, van, uh, van Hulten En kan, kan dan zo meteen weer het veld inkomen als hij uh, weer helemaal gezond is. Kees van der Linde oud verzorger trouwens ook van uh, NEC. Staat er nu nog met één voetje binnenlijnen. Dus moet er nog even gewacht worden voordat we verder kunnen. En gaat PSV via Tjujac. De bal weer teruggeven aan NEC. Want die hadden de bal netjes buiten geschoten. En dus kan uh, nu NEC gaan opbouwen aan een aanval. Even tegen de tien man van PSV George buitenspel. En dus kan PSV de bal weer overnemen. 0-0 nog altijd in Nijmegen. Swim Cup, Bob van der Tak. Waar allemaal uh, ja, snelle Nederlanders uh, aanwezig zijn. Hè? Ja, maar de afgelopen minuten hebben we eigenlijk niet zo heel veel snelle Nederlanders in actie gezien. En ook geen limieten voor Shanghai gezwommen, want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Dit weekend in Amsterdam, WK-limieten voor het wereldkampioenschap eind juli in China. Maar uh, ja, de afgelopen tijd dus uh, geen limieten gezwommen. Wel een finale gezien op de 50 meter vrije slag. Een finale zonder Nederlandse toppers. Maar wel met twee internationaal aansprekende namen. Zoals bijvoorbeeld Konrad Czerniak, de Pool. Dat is eigenlijk wel een vlinderslagzwemmer, Maar die zwom hier 50 meter vrije slag. Uh, kreeg klop van een echte specialist op de vrije slag. Stefan Niestrand, de ervaren zweet. Die ook nog menig Robertje uitvocht in het verleden met Pieter van den Hogeband. En die uh, Niestrand in tegenstelling tot van den Hogeband. Die zwemt nog steeds. En uh, zwom hier uh, 22, 38 en daarmee was hij de snelste van allemaal. Ook nog de 50 meter schoolslag gezien met Lennart Stekelenburg. Die won die race, maar interessanter was, het, uh, was de vraag uh, of hij de vormbehoudtijd zou zwemmen, want hij had al een nominatie op zak op basis van zijn prestaties vorige zomer op het Europees Kampioenschap in Budapest. Hij moest zwemmen 27, 77 om gekwalificeerd te zijn, maar het lukte net niet. Hij kwam 1500 te Tekort zijn tijd 27,92 En zo stekelenburg nadat hij wel gekwalificeerd was... eerder op de 100 meter schoolslag niet gekwalificeerd... nog voor Shanghai op de 50 meter. Het is 10 minuten over half vijf. Tijd voor het hockeyoverzicht. Geert de Groot. De 14e competitieronde met de volgende uitslagen. tilburg Pinoquet 1-3. Den Bosch-Oranje-Zwart 0-4. Amsterdam-Rotterdam... 2-3, we waren er zelf bij, praten er zo over verder met Hans Treder, de coach van Rotterdam. De winnende coach vandaag, Kampong, SCAC 3-1, Laren Bloemendaal 1-4 en HDM HGC 1-3. Ik zei het al Hans, de winnende coach, dat was natuurlijk heel mooi vandaag van Amsterdam winnen, maar nog mooier was denk ik de manier waarop jullie het gedaan hebben. Nou, ik moet zeggen dat we de eerste helft echt een geweldige wedstrijd hebben gespeeld. En uh, dat was uh, waarbij Amsterdam ook uh, goed hockey speelde. En uh, een paar kansen kreeg. Ja, we hebben daar op dat, op dat moment hadden we echt een, een, een fantastische goalie staan. Pirman Blaak die heeft ons echt in de wedstrijd gehouden. Ja, we kwamen 1-0 voor. En ik denk dat, we echt, uh, dat het wel een van de betere uh, eerste helften geweest is... Die, ik, uh, dit seizoen, die we met elkaar gespeeld hebben. Ja. Maar dat, maar dat kwam ook omdat jullie... Uh vooropgezet kwamen hier, we gaan aanvallen. We gaan ons niet terugtrekken in de verdediging. We gaan gewoon Amsterdam onder druk zetten... wetende dat Amsterdam vorige week van Laren verloor. Nou ja, dat is eigenlijk altijd wel het uitgangspunt van ons team. We hebben in het verleden dat nog wel eens een keer teveel gedaan, dat aanvallen. Maar we willen altijd aanvallen en we willen altijd op, ja, aanvallend hockey spelen. Het gaat er alleen om dat je dan ook controleert. Nou, ik moet zeggen dat we dat de laatste tijd eigenlijk heel erg goed doen. Ondanks die twee per dan tegen Stigsen geven we heel weinig weg. Ook de tweede helft, aan het eind van de eerste helft van het seizoen hebben we weinig weggegeven. Verdedigend staat het goed. Dat gaat dan vertrouwen geven en, uh, en je ziet vandaag ook uh, dat, we, dat we het hele hockey op het hele veld gewoon, uh, buitengewoon goed hebben gedaan. Ja, want die controle had je met name in de tweede helft nodig. Hè, toen Amsterdam uh, verrast werd door de vroege 3-0, één minuut na rust van Weusthof, Maar daarna kwam Amsterdam. Ja, dan weet je dat Amsterdam die speelt toch altijd één uh, op één in de laatste lijn met taak op het middenveld bijgeschoven. Ja, Die gaan dan uh, nog meer druk zetten op je laatste lijn. Ik moet zeggen, dat we dat opbouwen zijn we heel rustig gebleven. Uh, we bleven de bal pasen. Af en toe iets meer, to iets meer de hoge bal gebruikt om echt de ontlasting te zoeken. Nou, daar heb ik geen probleem mee als het 3-0 is. Ja, dan wordt het 3-1 een um, leermomentje. Tristan Algera, prima wedstrijd gespeeld. Laat zich fysiek daar wegzetten uh, door Tigges. Hij ja, scoort gewoon een mooie goal. En uh, ja, dan 7 minuten tijd de 3-2 met een corner uh, variant op Gert-Jan Dirks. Ja, eh, daar zagen we er niet helemaal goed uit. Maar dat, eh, gelukkig zijn er ook nog punten die we kunnen verbeteren. Maar in de top draaien je nu mooi mee. Wat is dat toch met Rotterdam? dat Jullie, jullie noemen dat het, het syndroom van het rechterrijtje. Dat je tegen clubs als SCAC en HDM je verslikt. En tegen Amsterdam en vorige week oranje-zwart gewoon wint. Nou ja, we hebben er geen naam voor, Gerard. Ik bedoel, die, die verzin jij nou ter plekke. Maar, maar het is wel zo dat we, ja, eh, HDM verliezen we en Stichtse verliezen we. we Treden je de zes punten bij op, sta bovenaan. En eh, nou, dat is ook de boodschap die ik nu meegegeven heb. Geniet vandaag, maar vanavond of straks als je naar huis rijdt dan begint de voorbereiding op Den Bosch volgende week. En dat wordt een zware wedstrijd bij ons thuis, want Den Bosch heeft de punten nodig. Wij hebben de punten nodig. Den Bosch zal niet um, uh, uh, bereid zijn om, uh, om heel erg aanvallend hockey wellicht te gaan spelen. Weet ik niet. Ik hoop van wel dat we een mooie open wedstrijd krijgen. Maar je moet je voorbereiden op een wedstrijd waarbij je geduld moet hebben... en discipline moet hebben. En, uh, maar ik heb het, wat ik in de winterstop al zei, ik heb het gevoel dat we nu verder zijn... dan de afgelopen jaren. En uh, ja, dat moet nu blijken. En je staat stevig in de top. Er zijn... Uh... Vijf teams die nog meegaan doen om die top vier posities in de laatste acht wedstrijden. Waarvan iedereen zegt van, nou ja, Pinoké dat zou je eigenlijk moeten vergeten. En dan hou je Bloemendaal, Oranje, Zwart, Rotterdam en Amsterdam over. Nou ja, kijk, we hebben Pinochet nog thuis. We hebben Bloemendaal nog uit. Uh, uh, en het is een rare competitie. Je ziet het, iedereen die kan van iedereen winnen. En, uh, en uh, ik, ik, ik vind Pinoké een buitengewoon goede ploeg. Uh, we hebben daar een, een uitstekende uitwedstrijd gespeeld. Uh, goed gewonnen. Maar het is zeker een ploeg waar je rekening mee moet houden. Goed, je zegt iedereen kan van iedereen winnen... maar onderaan doen ze dat uh, niet zo makkelijk. Daar staat uh, op de tiende plaats Den Bosch met 15 punten... samen met HGC 15 punten. En dan liefst 9 punten daarachter. De laatste twee van de hoofdklasse, nummer 11. HDM, 14 wedstrijden gespeeld, 6 punten. En Tilburg, 12e, 14 gespeeld en 4 punten. We gaan weer terug naar het voetbal en beginnen bij de halve 1 wedstrijd. Graafschap Ado Den Haag, die toch wel een verrassende 1-0-eindstand kende. Heel hardwerkende graafschap, veel invallers, veel blessures, maar ze gingen ervoor. Poupon scoorde, al dan niet een overtreding daarvoor gemaakt, maar hij werd toegekend. En bij die score bleef het ook. Ado Den Haag dus een weekje op de vierde plaats, maar daarvan nu weggezet door AZ. Philip Koken gaat daarover praten en uh, ja, met de trainer van Ado Den Haag natuurlijk die niet al te vrolijk zal zijn, John van der Bron.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 Uh, deels door onszelf en uiteraard ook door de, door de tegenstander die, uh, die heel agressief speelden. Die heel kort op ons, uh, op ons speelden. Dat ze ons uh, het voetballen onmogelijk uh, probeerden te maken. Uh, allemaal op een hele normale en een goede manier. Dat wisten we, dat weten we dat, dat de graafschap altijd op dat, op dat randje speelt. In combinatie met het slechte veld zijn we gewoon niet, niet in ons spel gekomen. en ja, Gekoppeld met, met de minimale arbeid die we, die we erin hebben gelegd... Ja, krijg je dan een, een, een terecht en verdiende nederlaag. Klaar. Maar wel een nederlaag die tot stand komt door één doelpunt van Poepon. Heb je gezien wat eraan vooraf ging? Volgens mij heeft iedereen dat gezien, behalve de scheidsrechter. Het is echt onvoorstelbaar dat uh, ja, ze zijn met z'n vieren op het veld... Dat, uh, dat hun dat daar niet zien. En kijk, er zijn altijd, uh, zeker de laatste tijd... Uh, de scheidsrechters zijn niet, uh, niet goed in het nieuws. Uh, maar goed, dit soort, uh, dit soort feiten liggen niet natuurlijk. Dus klaar. De laatste weken hebben Foucault Boy, technisch directeur Utrecht... en uh, Gert-Jan Verbeek, die hebben wel eens het voortouw genomen... om deze situatie te bespreken, in niet-maalse termen. Hoe sta jij erin eigenlijk? Ja, als het iets oplevert, blijven, dan, uh, dan wil ik heel graag aanschuiven, maar ik, uh, ik, ik twijfel daarover. Waarom twijfel je eraan? Nou, zeker wat ik zeg. Omdat uh, als je ziet hoe uh, als je dit soort dingen uh, ja, niet waarneemt, met z'n vieren, hè? want ik verwijt niet alleen de scheidsrechter iets, met z'n vieren, ja, dan kun je heel lang uh, gaan zitten, een high sessie uh, gaan maken, maar daar gaat het uiteindelijk om. En waarnemen wat er gebeurt. En daar staan die, uh, die mensen voor. En als, dat niet, uh, ja, als ze dat niet doen dan denk ik niet dat je dat oplost met, uh, met gesprekken. John van der Brom was dat uh, na de 1-0-nederlaag van ADO tegen De Graafschap. Gaan wij weer eens even kijken in Nijmegen. Ruime kwartier bezig NEC, PSV, Frank Wilaert. Nog altijd 0-0, maar NEC behoorlijk onder druk nu van uh, PSV. Corner vanaf de rechterkant, genomen door Jujuak. Gaat, uh, gaat hij althans zo doen. Hij doet het weer kort, net als hij uh, een paar minuten geleden deed. Hutchinson dan met de paas richting de tweede paal, weggewerkt door Nuitink. En dan uh, het sprintduelletje David Sefuik, gewonnen door Sefuik in eerste instantie. En dus uh, kan die uh, duel aangaan ook met uh, David. Dat wint Sefuik ook. Komt de voorzet, moet uh, weggewerkt worden achterin bij NEC. Dat uh, gaat nogal lang duren. Bum neemt rustig de tijd om, eens, uh, om zijn as te draaien. En levert vervolgens weer in bij Manolev. Daar komt PSV weer, weer met zeefuik. Overtreding denk ik, maar Van Hulte wil het niet weten. In het strafschopgebied, dus dat had best een penalty kunnen zijn. Maar Van Hulte laat gewoon doorspelen. Dus moet PSV verder via Hutchinson. En Engelaar, Engelaar met wat ruimte tegen de middellijn aan. Wel iedereen op de helft van NEC. Nu bakal. probeert een bal over de verdediging van NEC heen te leggen. Dat lukt ook wel. Maar Zeefuik is te ver weg en Lens liep net de andere kant op. Dus gaat de bal over de zeilen en kan PSV gaan gooien. Dat gebeurt in de richting van Engelaar. Die gaat Scheunen voorbij. Dan moet de paas komen op Seefuik Met zijn rug naar de goal. Ver van de goal af ook. In de breedte leggen. Pieters achterlijntje halen. Voorzet geven. Voorzet komt wel, maar haalt verder niks. Want uh, wordt tegengehouden daar uh, door Wil. En dan het schot. In eerste instantie bal via de lat. En wie dan de bal uiteindelijk als laatste raakt, dat moet dan haast wel Lens geweest zijn. Die vindt dat het een goal is, maar de bal gaat via de lat gewoon weer het veld in. En ik denk niet dat hij over de doellijn geweest is. Ga toch nog even voor de zekerheid een keertje kijken. Lens is het die zich voor dat schot gooit. En de bal inderdaad een halve meter voor de lijn, dus geen goal. Ook al wil Lens een beetje laten geloven dat het wel zo is. Maar Sillissen kan de bal oprapen en EC kan gewoon doorspelen. Weer een goede mogelijkheid dus voor PSV... En nu NEC, dat heel veel moeite heeft om van de eigen helft af te komen. Dus de lange bal van Silas in de richting van Flemings Verliest het kopduel van uh, Rodriguez. Die schiet de bal met dezelfde vaart weer de lucht in. En dan moet Bakal gaan winnen van Sibum. Dat lukt niet. Davidson die heeft geen idee waar die bal terecht komt. Goeie paas op Flemings. Die is niet snel genoeg. Dat wil zeggen, Isaacson is sneller bij de bal omdat die bal naar hem toe komt. Hij raapt op en dus kan PSV er weer uitkomen. Het zijn 19 aardige minuten tot nu toe. Maar geen, ja, wel hele grote kansen. Geen goals alleen nog. Weken afstanden zit erop. laatste onderdeel was de ploegenachtervolging. Zowel bij de mannen als de vrouwen. met de vrouwen, u weet het nog wel, geen Wust wilde. Vier gouden medailles haalde de eerste. Tweede kilometer lukte niet. En dan zou het op de afsluitende achtervolging misschien moeten kunnen lukken. Nederland leek ook op weg naar die medaille. Maar het lag ook niet aan Wüst. Want aan het einde konden de anderen het tempo van Wüst niet meer bijbenen. En de ploeg viel een beetje uit elkaar. Uitrijdend kwam Wüst nog wel als eerste over de finish. Maar het gaat om de tijd van de derde. Het werd dus toen zilver voor Nederland uiteindelijk... Naar Canada. En Jeroen Stekelenburg praat erover met Irene wie zelf en Diane Valkenburg. Diane, is dit nou teleurstellend? Ja, op dit moment zeker wel. Ik weet niet of het over een uurtje is of over twee uur of morgen. Ik denk nog steeds wel teleurstellend. Ja, we hadden hier goud moeten pakken. Er wordt een hoop gesproken bij ons in de studio over communicatie. Nou, ik denk dat die wel goed is geweest. Het is, het is lastig in zo'n stadion. En het uh, begin van de race liep gewoon goed. Tot, uh, tot vijf rondjes of zo was er weinig aan de hand. Maar ja... Uh, in zijn laatste rondje als je er niet meer bij je kunt ja, dan kun je niet zoveel meer doen. Iedereen had nog genoeg snelheid. Die had het zo af kunnen maken, maar ik kon er niet meer bij. En dan kreeg ik nog een duwtje van Marit, maar ja, ik weet niet of het lukte gewoon niet meer om dicht te rijden. En dan, ik denk niet dat een communicatie heeft gelegen. Je doet gewoon niks meer in zijn laatste ronde. Ja, dat door iedereen, dat je ja, eigenlijk los lag van die andere twee. Nee, ik had niet door dat ik los lag. Ik hoorde wel ho, dus ik heb wel mijn tempo getemperd. Maar ik dacht van ja, als ik zeg maar. Ik wist niet hoe ver, ik heb geen ogen in mijn rug. Dus ik wist niet hoe ver ze achter lagen. Dus ik dacht, nou ik doe rustig aan. Zodat dus ze bij kunnen komen en dat af kunnen maken. Toen in de bocht dacht ik, de laatste bocht, ik ga wuit uit, kijken waar ze zijn. En toen zag ik dat ze wel een stukje los waren. Ja, ik denk, wat Diana zei, het ligt niet aan de communicatie, we hebben goed gecommuniceerd. En, ja, weet je, als de as zo hooggeroepen wordt, kan ik moeilijker op de rem, want voor hetzelfde geld... Is het maar een gaatje van een meter en dan haal ik alle snelheid uit de trein. Dus ja, het blijft gewoon lastig. Waar ligt het wel aan dan? Als het niet aan de communicatie ligt? Ja, ik denk dat we nog meer moeten trainen en ook op hoge snelheid trainen. Zodat, uh, wat Diana ook zei, de binnenbochten zijn heel erg moeilijk nu op hoge snelheid. En uh, kijk, in de wedstrijd zelf rij je binnen buiten. En dit zijn alleen maar binnenbochten. Dus. Ik denk dat we in de toekomst meer moeten trainen met, met elkaar en dan ook op hogere snelheid, rondje 27, op alleen maar binnenbochten. Je noemt twee keer het woord trainen. De ploegenachtervolging is een soort nationale discussie geworden in Nederland. De bondscoach is, nou er komt een andere bondscoach. Jullie zijn twee vrouwen die in het traject naar Sochi belangrijk zouden kunnen zijn. Wat vinden jullie wat er moet gebeuren? Want ja, we staan altijd na afloop te zeggen dat het anders moet en het gebeurt nooit. Ja, ik denk wel dat het tijd wordt voor, uh, voor wat verandering. Kijk, het is niet zo dat er nu, dat er nu geen aandacht is of dat er niks gebeurt. Dat is niet zo. Maar ik denk dat het op sommige punten wel beter kan. Het is heel lastig, het blijft lastig... om ploegachtervolging in het individuele programma in te passen. Maar volgens mij moeten er met een goed plan moet er wel mogelijkheden liggen. Heb jij daar een idee over? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het gewoon een soort van... Nou, het stelsel moet wel bij het voetbal is. Dat je gewoon samen moet trainen. En veel trainen. En dat er iemand boven moet staan die geen discussie duwt. En uh, niet komen trainers gewoon niet opstellen. Dat is duidelijke taal van Irene Wust. Overigens, degene die dat tot nu toe deed... blijkbaar niet zo duidelijk genoeg, Wopke de Vecht... die had zijn laatste toernooi als coach voor de achtervolgingsploegen. En Irene Wust is daar niet zo rauw om zo te horen. Ja, ja. Van het WK afstanden in Insel naar een, ja, een WK afstanden op een wat kleinere baan. Het WK Short track ook daar werd er gestreden om wereldtitels. In Sheffield en Edwin Cornelis heeft het allemaal geslagen. Edwin, hoe staat het met de Nederlanders daar? Ja, de Nederlanders die uh, hebben het uh, gebracht tot de halve finales. Uh, wel geteld één Nederlander moet ik daarbij zeggen. Dat is Niels Kerstold. Hij in de halve finale van uh, de 1000 meter, zijn specialiteit. En uh, hij deed het eigenlijk ontzettend goed. Is met afstand de beste Nederlander op dit WK. Gisteren werd hij ook al vijfde op de 500 meter. In tegenstelling tot Shinky Knecht die in de hits van deze 1000 meter bleef steken. Maar hij heeft een wat onrustige nacht achter de rug. Niet zo goed gegeten gisteren of het eten is niet zo goed gevallen. Dus hij was niet topfit aan de start. Shinky Knecht viel dus wat tegen vandaag. En de dames, Jorien Termors en Anita, Anita van Doorn, die uh, vlogen eruit in de kwartfinales van uh, de 1000 meter. Maar voor hun geldt dat er vandaag nog een mooi toetje op het programma staat. De relay finale. De beste vier ploegen van de wereld op dit estafette nummer. Daar zit Nederland bij, bij de dames. En wie weet wat daar mogelijk is. Normaal gesproken zijn natuurlijk de echte shorttracklanden Korea, Canada en China een maatje te groot voor Nederland. Maar bij shorttrack weet je dat er altijd wel een disqualificatie om de hoek, uh, om de hoek loert. Of dat er iemand kan vallen. Dus. Ja, er hoeft er maar eentje om eruit te gaan. Eentje gedisqualificeerd te worden. En dan heeft Nederland zomaar een medaille te pakken. Dat is later vandaag. Het individuele toernooi wat Nederland betreft is afgelopen. Het Edwin Cornelissen was dat. We gaan het nog even snel hebben over Feyenoord, NAC. Kastanjos 1-0, 1-1 Jenner en een karambol van de Vrij. Uiteindelijk 2-1, dus toch de winst voor Feyenoord. En die houdt kan praten over met de doelman van NAC, Jelle Terauwelaar. Het is balen. Ja, balen. Verschrikkelijk als je die goal zo tegen krijgt. Uh, 86 minuten volgens mij. En dan ook nog zo'n goal, dan, uh, dan is het vreselijk balen, ja. ja want hoe, hoe heb jij die goal gezien? Volgens mij stond de, de vrij helemaal, uh, helemaal, helemaal vrij bij de tweede paal. En die mag volgens mij aannemen nog en, uh, en uh, proberen binnen te schieten. Dan trapt er volgens mij een god erover de bal heen. via een ander volgens mij ook nog en uh, hopelt die zo de goal. En uh, houden we hem bedankt, zoals we ze dat zeggen, in, in Breda. Uh, laatste kwartier, zeg maar. Je ziet er wel heel veel uh, op je afkomen van Feyenoord. Toch waren de kansen niet heel groot. Nee, ik dacht echt van hier, we gaan wel een puntje halen. En misschien uh, kunnen we in de, in de counter nog wat, uh, nog wat doen. Uh, dat, dat, dat kon niet. Alleen uh, ik had wel het gevoel dat, uh, dat we goed, uh, goed stonden achterin. En, en, en de kansen werden inderdaad niet, niet, uh, niet groter. Dus ik had zeker een puntje, puntje verwacht. Teleurstelling natuurlijk heel groot in de kleedkamer. Ja, die is behoorlijk, behoorlijk groot, omdat je vorige week heb je ook verloren. en Nu je verlies je weer, weer zo knullig, dus dan is de teleurstelling uh, ja, wederom, wederom groot. Iets heel anders. Um, Maarten Stekelenburg valt af bij uh, het Nederlands team, bij Oranje. Jij hebt een uitstekend seizoen. Denk je dan bij jezelf, hé, hey, misschien kom ik nu wel eens uh, in de picture? Ja, natuurlijk denk je dat wel eens. Uh, je, je gaat natuurlijk uh, alle, alle keepers langs en, en, en je gaat wel eens af, uh, tellen en, en wegstrepen. Ja, dan, ik heb het al eens vaker gezegd, dan, dan, dan zou misschien in beeld uh, kunnen komen. Alleen dat is uh, helaas niet aan mij. Nee, maar de kans is natuurlijk wel steeds groter. Want je gaat ook afstrepen welke andere keepers er in Nederland zijn. En dan denk je bij jezelf, ik heb een heel goed seizoen. Ik ben een goede keeper, dus? Ja, ik hoop dat, dat de Bonskoos ook zo denkt. Want dan, uh, dan zit ik er hopelijk, uh, hopelijk een keer bij. Ja, ik, ik, nogmaals, ik heb een goed seizoen. En uh, ik hoop veel ballen tegen. En ik hoop dat de ander dat ook, uh, ook ziet. Ondanks een in nederlaag tegen Feyenoord. Ja, bedoel, je, bent ook, je bent ook altijd voor jezelf bezig. En, en als er dan zelf iets moois voorbij kan komen, dan, dan is het mooi meegenomen. Jelle, tegenhouwelaar. Een skibericht: DJ Kuus heeft in Noorwegen de Wereldbeker op de Super G gewonnen. Zwitser hield vier Oostenrijkers achter zich. Krul werd tweede en Pugner pakte het brons. Voor Kuus was het een 17e Wereldbekerzege. PSV is bezig in Nijmegen. 27 minuten lang. Het staat daar nog altijd 0-0 tegen NEC. En het zag de concurrenten vandaag eerder al winnen. Willem II Ajax werd namelijk 1-3. Twente VVV 2-1. En nu hoorden net al Feyenoord NAC. Feyenoord won weer voor de derde keer op rij 2-1. En eerder op de middag vloerde de graafschap thuis de nummer 4 door Den Haag. Volgende uur gaan we verder. Natuurlijk met NEC, PSV en zwemmen. Op Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Ja, wel eens, dat ik je ziek ben en het enige wat ik dan kan eten is patat, ook al is het om 8 uur s ochtends. Maar bonbons, ja, goede bonbons, dat is toch ook zo heerlijk. Even een of ander gek weer bedacht dat een programma over eten gemaakt moet worden. Hoe zeven bladerkruid een brandnetels, gesmoord in olie. Ja, ze moeten toch wat, die eh, jongens van de VBO. <gacht> Nieuwsgierig naar meer? Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom... straks, kwart over zes, in Instituut Itzerda. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Als Dennis vroeger de loterij won, dan klonk het ongeveer zo. Ja! Ja! Yeah! Leuk voor Dennis, maar nu is er de vriendenloterij...